Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Hamas zegt dat het een gijzelaar zal vrijlaten. Het gaat om de Israëlisch-Amerikaanse Idan Alexander. Hij is 21, komt uit de staat New Jersey en diende in het Israëlische leger toen hij werd gegijzeld. Idan Alexander is de enige nog levende Amerikaanse gegijzelde. Zijn vrijlating is een topprioriteit voor de Amerikanen. Volgens Hamas is het onderdeel van de onderhandelingen over een staakt-het-vuren. De terroristische beweging zegt niet wanneer de vrijlating zal plaatsvinden... maar Persbureau Reuters meldt op basis van een bron dat het dinsdag gebeurt. De Oekraïense president Zelensky wil donderdag in Istanbul de Russische president Poetin ontmoeten. Die had vannacht directe onderhandelingen met Oekraïne in de Turkse stad voorgesteld... maar daarbij niet gezegd dat hij er zelf naartoe gaat. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd.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 be Be afraid of what you So distant and obscure Those days are gone Obleem! Van Zandvoort op 106.9 zes fm I, look into your eye, I see your money just can't buy. I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you.